7 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. In Ede zijn 50 woningen ontruimd... omdat er in een kelderbox van een flatgebouw mogelijk mosterdgas ligt. Een woordvoerster van de gemeente zegt dat het gaat om ongeveer 110 mensen... in het appartementencomplex. Specialisten van Defensie onderzoeken of het werkelijk om mosterdgas gaat. De eigenaar van de kelderbox is overleden. Hij had een brief achtergelaten die gevonden is door zijn broer. Daarin stond dat er gevaarlijke stoffen waren opgeslagen in de kelderbox. Premier Rutte zegt dat de spanning tussen Rusland en Nederland... geen aanleiding is om de koning niet naar Rusland te laten gaan. Koning Willem-Alexander gaat 9 november naar Rusland... om het vriendschapsjaar tussen de twee landen af te sluiten. Volgens Rutte heeft Nederland een uitstekende relatie met Rusland... maar is er op dit moment sprake van incidenten. Die incidenten moeten we volgens hem met een koelhoofd cool oplossen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een diplomatieke oplossing... voor de arrestatie van 30 Greenpeace-activisten. Als er maandag geen oplossing is, stapt Nederland... Naar het internationaal zeerecht tribunaal in Hamburg, zegt Rutte. In de woning van Russisch ambassadepersoneel waar gisteren werd ingebroken, heeft de recherche sporen gevonden van een bekende Haagse filpleger. De verdachte is een man zonder vaste woning- of verblijfplaats. die al vele inbraken in de regio Den Haag op zijn naam heeft staan. De man is nog niet aangehouden, maar de politie is wel naar hem op zoek. In Rome is een 90-jarige Duitse natie veroordeeld tot levenslang. Alfred Stork werd veroordeeld voor betrokkenheid... bij de executie van 117 Italiaanse militairen in Griekenland. Stork bekende eerder in Duitsland dat hij bij de executies betrokken was. Maar hij weigerde dat voor de rechter te herhalen. Storks advocaat had vrijspraak geëist... omdat zijn cliënt alleen bevelen uitvoerde. Het proces werd gevoerd in afwezigheid van de bejaarde Duitser. Hij woont in Kiepenheim in het Zwarte Woud. Het weer nog vanavond en vannacht wisselen bewolking en opklaring elkaar af. Morgen is het droog met de af en toe zon. Het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, er staan nog zes files over van de avondspits. Daarvan noem ik de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Heemskerk en Akersloot, 4 kilometer. De rechte is daar dicht, daar staat een auto met pech. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Venen Dan af het Oosterbeek 4 kilometer. Een aanrijding met meerdere auto's op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegaaf en het Gouden Aquaduct, 6 kilometer. Tussen Gouda en het Gouden Aquaduct zijn drie reischoken dicht. Dat duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot 8 uur.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 Ja, welkom. Tot acht uur bij ons met boeken. En vanavond te gast Bas Heijnen. Hij schreef enige tijd geleden Angst en Schoonheid over Louis Couperus. De mystiek der zichtbare dingen. Hij maakte samen met Jan Louter ook een documentaire over Couperus. En schreef toen, daarvoor trouwens al, dit boek over Couperus. En ik heb besloten om het daarover te hebben omdat het me zo mooi lijkt om eens een uur lang te praten over hoe je nu. In dit land de klassieke en Copérus behoort daartoe levend houdt. En wat maakt hem bijvoorbeeld een hele actuele schrijver? Nou, daar zullen we het uitgebreid over hebben. Welkom Bas. Hallo. En ook welkom Saskia Pietersen. Jij doseert aan de Universiteit van Utrecht. En ik heb jou uitgenodigd omdat je, je gaat colleges geven over Copérus. En je schreef al een, een boek over Multatuli de buik van de lezer over spreken en schrijven in multitudisch ideeën. Even heel kort, wat ga jij die uh, studenten binnenkort doseren? Als het? Welke, welke, welke boeken van Copérus ga je dan onder Nou, Dat is in dat college één boek en dat is de Stille Kracht. En dat is een uh, college over de koloniale en decoloniale ervaring in Nederland. Dus het is voor studenten cultuurgeschiedenis. Uh, en dat zijn meestal studenten met een uh, achtergrond in de geschiedenis... Dus niet per se, die komen niet per se uit de letterkunde. Daar ja. komen we straks op terug. Bas, laten we even beginnen met, met, met, met de aanleiding voor je boek Angst en schoonheid. Je, had die, je was met die documentaire bezig en toen heb je ook besloten van oké, okay, het is nu of nooit, als ik, ik moet nu eens opschrijven wat Cooperus voor mij zo'n belangrijke schrijver maakt. En dat is dus een heel persoonlijk essay geworden. Misschien wel ja. het meest persoonlijke dat je ooit hebt geschreven. Uh, ja, is misschien een paradox, maar dat klopt wel, ja. Uh, ik denk dat het te maken heeft met dat ik Coupeers al zo, zo, zo lang lees. Hè, 30 jaar. Uh, en dat hij voor mij in verschillende fasen van mijn leven steeds altijd een, een belangrijke schrijver is uh, gebleven. En dat is natuurlijk. Bij schrijvers die je uh, na aan het hart gaan, is dat, is dat ook altijd iets persoonlijks. En dan ga je erover schrijven, en je schrijft geen biografie of een uh, monografie, maar schrijf je daar een essay over, dan moet je, uh, laten we zeggen, met je billen bloot, dan moet je ook laten zien waarom jij dat uh, uh, een groot schrijver vindt. En um, nou ja, toen die, kans, die documentaire die speelde ook al een aantal jaren... maar nu was het dan Coupeersjaar 150 jaar uh, geleden geboren. En dat is natuurlijk ook een beetje een kapstok. Maar die kapstok die werkte wel, want er was opeens mogelijkheid om die documentaire te maken. Toen dacht ik, ik heb in het verleden al heel wat geschreven over Coupeers maar als ik het nu niet samenbal, als ik nu nog een keer heel veel herlees en samenbal waarom hij niet alleen voor mij een belangrijk schrijver is... maar ook, laat me zeggen, een, voor mijn gevoel een, een actueel schrijver. Actueel tussen aanhalingstekens in de zin dat zijn werk gaat... Wat, eh, ook over dingen die ons nu aangaan. Dan moet ik dat nu doen en dan moet ik het ook zorgen dat het, uh, dat het klaar is... als die documentaire klaar is. Dus daar heb ik de, de, de hele zomer aan gewerkt. En het is een heel persoonlijk boek geworden, ja. Want ik denk dat de thema's die, die ik belangrijk vind... dat zijn natuurlijk ook de thema's die, op mijn, uh, die ik op mijn eigen leven toepast, zeg maar. Dus, en ik denk dat Coupéers een... Nou, ik merk dat ook wel in de reacties. En het zijn er verrassend veel op het boek en ook op de documentaire. Is dat het idee dat die Coupéers zich bepaalde vragen stelde... die voor ons eigenlijk net zo actueel zijn als voor de lezers in zijn tijd... die misschien nauwelijks begrepen wat voor vragen die stelden. Dat dat, dat, dat, dat, dat, dat dat wel een snaar raakt. En ik denk dat dat... Ja, dat is ook eigenlijk voor wat me wel verrast. Dat er zoveel... Uh, ik dacht, het is best wel lastig om iemand die toch... wil binnen niet in academische kringen en niet in de kring van bewonderaars... maar een schrijver die behoorlijk is weggezakt. He, mensen hebben, die tegenkwam tijdens het maken van die documentaire jongeren... die zeiden, oh, Cooperus. ja, daar heb ik wel eens iets van gehoord. Of, he, het is echt, de kloof wordt steeds groter. Ja. En nou zeg ik niet dat, dat, dat, dat één essay en één documentaire die kloof gaat dichten. Want zo makkelijk is het ook weer niet. Maar ik denk wel dat de, de, de, het enthousiasme uh, in de reacties daar wel mee te maken heeft. Nou ja, dat was voor mij de reden om, om, om dit uur aan Koperus aan te wijden. En ook met, uh, met, met Saskia erbij. Dus te praten over hoe je dat dan doet, die klassieke levend houden. Omdat dat inderdaad een, een, een gevolg is. Jij hebt angst en schoonheid het eh, boek van, van Bas over Kopiers gelezen. Hij zegt, dit is voor mij een heel persoonlijk boek. Dit ja. is voor mij een boek dat... Uh, uh, heel erg duidelijk... nou ja, een hele duidelijke persoonlijke invalshoek heeft. Wat is, vind jij... nu ga ik gewoon op jouw stoel zitten namelijk. Nu ben ik even de docent. Wat is, wat is voor jou... zijn persoonlijke invalshoek? Wat maakt volgens jou... kopierers voor hem zo'n actuele auteur? De, de, de, de grote vraag um, hoe het leven te leven. Um, en toegespitst op de vraag naar echtheid en onechtheid, denk ik. Dus mensen die in een coterie zitten, ingeklemd... en verwacht wordt om op een bepaalde manier te gedragen... Um, en, daar ook, en naar zichzelf kunnen kijken. Mm -hmm. En zichzelf ervaren. Ze zien, hun eigen, ze zien het zichzelf doen. En dan wordt het moeilijk om nog iets te doen. En dan is de vraag, uh, ga ik hiermee mee? Blijf ik in deze coterie? Of is er een andere levensvorm mogelijk? En, dan wil ik en, ook een heel... en volgens mij is dat een vraag die iedereen in een, in een, in een, in een, in een welvaartsland zichzelf stelt. Maar wacht even, dan moet je er Bo ook één voorbeeld bij geven. En dan ben je geslaagd. <laughs> Van het moderne bedoel je? Nee, uit, uit het werk uit het, van Couperus. Uit het werk van Couperus? Wil ik bij deze coterie behoren? Of, of wil nou ja, ik, uh, natuurlijk, hoe... Eline uh, Maar nog veel sterker... Uh, denk ik in bijna, voor bijna alle personages in de boeken der kleine zielen. Daar zie je het eigenlijk in een hele familie. Dus daar, daar brengt hij het in kaart voor. Bij, eigenlijk al die familieleden... Die beginnen als, als een succesvolle sterke familie. En allemaal vallen ze daaruit, uit dat familieverhaal. En het interessante is dat er iets anders mogelijk blijkt te zijn. Dus het is in die zin helemaal niet een fatalistisch of somber boek. Ja, dat is natuurlijk... Uh, en, en, en volgens mij is dat ook, ook het probleem waar we nu als Nederland in zitten. We zijn ook collectief uit een verhaal gevallen. En er moet iets anders komen. Hoezo zijn we collectief uit een verhaal? Nou ja, het, verhaal het, het verhaal van Nederland, de Nederlandse identiteit... Ja, dat werkt niet meer. Nederland gidsland. Hè. Dat, dat blijkt allemaal versleten te zijn. Nou, dit, ik, ik had het zo nog niet, niet bekeken, maar ik denk dat je, dat je gelijk hebt dat een van de uh, uh, ik, belangrijke thema's van Kopiers is, het gaat over uh, uh, ver, verbeelding ziet hij als een heel belangrijk en menselijk eigenschap. Je kunt je leven niet. Uh, je moet je leven altijd voorstellen. Ons idee van de liefde is beïnvloed door allerlei andere ideeën... over de liefde, door Romeo en Juliet... door wat onze voorouders hebben meegemaakt... wat, wat je in je omgeving hebt gezien. Dus je, je hebt altijd een beeld van, van dingen... voordat je het, het, het beleeft, hoe, de manier waarop je het beleeft. En hij is eigenlijk voortdurend uh, ja, bezig met... die wanneer gaat verbeelding, dus een rijkdom... waardoor het leven extra betekenis krijgt... Waar, wanneer gaat het om in inbeelding, namelijk dat je opgesloten raakt... in wat je in je hoofd hebt en er eigenlijk niet meer uitkomt. Wanneer word je als een bankier uh, in een wereld terechtkomt... waarin de wetten van de banken en, de, en het de neoliberale denken over geld... En, en materialisme, als dat alles bepaald wordt... Dan, dan ontgaan je op een gegeven moment hele grote delen van de menselijke ervaring. En dat heeft, houdt hij altijd heel scherp in de, ga, ga, in de gaten, niet alleen bij allerlei personages, maar ook bij personages die heel erg op hem zelf lijken. Van wanneer wordt verbeelding die dus rijkdom geeft, wat Constance van der Welke heeft in de kleine zielen, een vrouw die eigenlijk heel beperkt is in het begin, ja. maar door wat haar overkomt, namelijk een schandaal, uitgestoten zijn, uiteindelijk noodgedwongen bijna tot een veel rijkere ervaring van het leven komt dan die kleine coterie, uh, zoals je terecht zegt, waar ze, in opgest waar ze ook heel graag in terug wilde in het begin. Ja. En, en, maar de, daar tegelijkertijd heb je Ernst, uh, die figuur in, uh, die, die, die gek wordt. Omdat hij met zijn vaas die in een soort heel nauw beeld, obsessioneel beeld komt. En dan kun je he, de, de Nederlandse jihadstrijder die naar Syrië gaat. Die heeft zijn een, een, een rijke verbeelding, maar het is ook een heel beperkte verbeelding. Uh, en en da, dat zijn de, die thema's die. Uh, stille kracht staat daar bol van. Iedereen zit opgesloten in zijn eigen kleine wereld. De Hollanders, allemaal in, dat, in, in, in Indië. Maar ook uh, Leonie van Oudijk met haar poëzie. Plaatjes, ideeën van de liefde. Iedereen zit opgesloten in iets waar die waardoor hem uiteindelijk. Uh, waardoor ze uiteindelijk tot een soort kortzichtigheid vervallen. En, uit, en dan ontsnapt het leven. En voor Van Oudijk, de regent, of resident in, uh, in de Stille Kracht, wordt dat uiteindelijk fataal. En hij wordt eigenlijk ondermijnd doordat zijn blik tekortschiet. Ja. En dat is, denk ik, een van de belangrijke thema's van Couperus. Je hoort mijn ja, en, enthousiasme. Maar... Ja, ja, en ik moest ook naar aanleiding van je essays. dat ik ook te denken. wat volgens mij heel bijzonder is aan, aan Couperus in de Nederlandse literatuur. is dat hij zegt. We zijn allemaal kleine zielen. Mm -hmm. uh, en dat, dat constateert hij genadeloos. Uh, hoe dat werkt. Dat we ja. een kleine ziel zijn. Maar er wordt niet afgerekend. Ja. Dus heel, in heel veel Nederlands literatuur wordt er een afrekening gemaakt met oh, ja. burgerlijkheid. en ja. klein burgerlijkheid. Zij ja. ja. dus is er enerzijds genadeloos in. Ja. Maar het, in de precisie waarmee hij het beschrijft. Daar spreekt alleen, daar alleen al spreekt liefde uit. Ja. dat is altijd mededogen. En er zit ook altijd, de menselijke speelruimte is altijd beperkt. Hè? En we zijn ook allemaal bezig met uh, kleine dingen. Of je je bonuskaart bij je hebt, wil ja. dat spreken. Maar tegelijkertijd zit er, hij laat ook zien dat in die kleine levens. hele grote aspiraal, hele grote gevoelens meespelen. En dat ook zelfs de meest onbeduidende levens... Uh, in enorme verlangens kunnen kennen... of enorme obsessies kunnen kennen... Ja. en enorme hartstochten kunnen kennen van oude mensen... gaat, gaat eigenlijk daarover. Het idee dat mensen die nu als, als trillende bejaarden bij elkaar zitten... ooit enorme heftige passies hebben gekend... die zelfs tot moord hebben geleid. En, uh, dus hij laat in die kleinheid die hij beschrijft... dat vind ik echt een mooi punt. In die kleinheid laat hij ook zien dat die kleinheid... ja, ah, is die van ons allemaal, dus het heeft geen enkele zin ja. om erop neer te kijken... En de tweede is dat in die kleinheid die enorme grote, de grote dingen altijd meespelen in de kleine dingen, zoals hij zelf zegt. Wat was het eerste boek van Kopierus dat je, dat, je, dat je ooit las? En hoe oud was je toen? Uh, ja, ik hou dat nooit zo bij. Maar ik denk dat het, uh, het toch Eline Vere is geweest. En vlak daarna van Oude Mensen. En ik vond Eline Vere verbluffend. Uh, maar van Oude Mensen nog verbluffender, omdat het is eigenlijk nog veel scherper. En later werk, ook een, uh, vind ik, op de top van zijn kunst, is hij dan 19. Vier, vijf dat hij het schrijft. Uit Nice. Dan kijkt hij dan ook heel anders naar de Den Haag. Dan is hij inmiddels al lang weg. En de scherpte van die observaties. En de, de, ook de, ja, het is scherp, maar niet medogenloos. Hè, steeds. En dat... dat uh, Vond ik toen. Het was ook een brutale schrijver. Hè. In, in de, van oude mensen komt oom Anton voor, om Anton Derks. En dat is gewoon de vuilig van de familie. Die porno... Uh, bla, of nou, het zijn blaadjes, het zijn plaatwerken met Pompiaanse ja, blaadjes Achter zijn eigen <laughs> boeken verstopt. Die dan door ja. een zus van hem ontdekt worden die er niks van begrijpt. Maar ook iemand die dan op babybezoek moet en dan met zijn knieën tegen zijn nichtje aan zit te rijden in, de, in, de, in, de, in het rijtuig. Denkt hij dan heb ik tenminste ook een leuke dag. Gewoon een heel, uh, ja, heel, heel hilarisch, ook bijna ook reviaans, een soort scherm observaties die er in het boek zitten. Dus dat vond ik. Ik vond van oude mensen toen aan ook een verbluffend modern boek. Want hij heeft al die al die, die onbevangenheid waarmee hij naar mensen durft te kijken en dus ook naar zichzelf, ook later in zijn vijfde tons. Ik denk dat dat uh, toen de meeste indruk maakte. Als jij zegt daarnet van luister de koperen daar, daar begonnen we over. Dat is ook een. Hè, we proberen die die die die die, die klassieker. Uh, Leven te houden. Nou, volgens mij is die dat al helemaal. Want jij zegt vijf minuten geleden... tien minuten misschien al wel... het, het, het zou ons ook heel erg kunnen aanspreken... omdat wij... en daar had Bas nog niet over nagedacht... omdat wij bijvoorbeeld nu... Uh, we zijn geen gidsland meer. Maar wat probeer dat nog eens iets preciezer uit te leggen. Nou ja, kijk... Uh, de Stille kracht is natuurlijk een boek geschreven... in de koloniale tijd. Uh, daarna heeft de Decoloniseren plaatsgevonden. Pardon. En je ziet dat die... in die, dekolonie, dekolonie, nou, die, in die decolonisatie de, de, dekolonisatie. Dat in die periode... ontstaat een, een Nederland... Uh, als idee ideeën. Dus de... Uh, um, ja, uh, het, het helpen... van de onderdrukten in de wereld. Maar dat... Daar zit natuurlijk een directe lijn nog met die koloni koloniale tijd. Mm -hmm. Alleen wordt dat vaak niet zo ervaren in Nederland. He, dus, dus dat Gidsland-idee wordt vaak ges gesitueerd in 1968, de culturele revolutie. Uh, en daar zijn we nu van af, mm -hmm. is het idee. Maar volgens mij um, gaat het terug naar de kolon koloniale tijd. En um, zijn we nog steeds bezig om dat te verwerken, uh, mm. die periode. En ik denk dus dat het lezen van couperus... en het aanwezig zijn van couperus in ons uh, collectieve geheugen... Uh, daar een hele interessante rol in kan vervullen. Ja, ik denk... Ik, ik, ik denk dat het antwoord antikoloniale aspect van bijvoorbeeld het boek als Stille Kracht, dat is heel lang niet zo heel erg gezien. Ik weet niet, ik geloof dat uh, Rob Nieuwenhuis daar nog wel iets over zei, maar eigenlijk toen ik opgroeide was dat boek stond helemaal niet bekend. Toen was de, de grote antikoloniale roman, was Max Havelaar. Ja. En Stille Kracht, dat ging over Gunaguna en over seks in de tropen, maar helemaal niet. Als je dat boek leest, dan zijn hele expliciete passages in, waarin behoorlijke kritiek wordt uitgeoefend op de, op de Hollander in Indië. En, en niet alleen uh, in het in de zin dat er gewoon die de uitgeputte kolonie is, die wordt iets leeggeroofd. Maar ook het idee van dat uiteindelijk die, die hele opvatting dat één cultuur zich blijvend heersend over de andere kan uh, uh, ontfermen, zo maar zeggen. Dat, dat, dat dat onhoudbaar blijkt te zijn. Zeker als men geen enkele affiniteit heeft met die andere cultuur. Of uitblind is voor de schakeringen in die andere cultuur. Dus het is ook een veel existentiëler probleem wat die aansnijdt. En multitudie, maar ik ben geen expert. Multitudie was veel meer een activist. In de zin dat die. Dat die Misstanden aanklaagt. En Kopias is op geen enkele manier een activist. Tenminste, hij is scherp en laat zijn personage scherp spreken. Maar hij zelf heeft nooit één vinger uitgestoken. Om, om, en zelfs in zijn laatste Oostwaarts is hij ook een stuk milder en vergroeilijker... ten opzichte van de Nederlanders dan in de stille kracht. Dat is het, aan het eind van zijn leven. Dan is hij ook minder scherp observerend, vind ik. Uh, en dan was hij ook vrij ziek al. Maar dan is hij ook vergroeilijkend over de Nederlanders op Sumatra. Wat hij het westers ervoor noemt, dan is hij ook veel minder... Uh, en die romanwereld die maakt, maakt hem ook scherper. En... Uh, uh, ik denk aan de ene kant is het, kun je dat boek zo lezen, denk ik, in Stille Kracht als, als een aanklacht. Maar aan de andere kant zou, zou het dan voor ons niet zo'n heel groot boek meer zijn. Want wij zijn van die, van die kolonie af. En het koloniale verleden van Nederland is genoeg bekritiseerd. Het is alleen zo dat mensen. Ook al hebben ze dan die, zijn ze niet meer koloniaal, nog altijd die, die beperkende blik, zullen zeggen, die, die neem je gewoon mee. Dat dus maakt eigenlijk niet zo uit in welke. Hè, want de crisis waar we nu in zitten, en dat is wat, wat je terecht zegt, dat Nederland uit zijn eigen verhaal is gevallen. Ja. Ja, een soort crisis in het zelfbeeld. Want. We, wist, we, hè, we wisten, we aan zo goed waar we naartoe gingen. Omdat we een vrij. Wisten we dat? Nou, toen ja, ik denk dat je in de jaren negentig... Uh, was er wel een soort gevoel van. we hebben de grote problemen opgelost. En de, de rest van de wereld moet er nog even achter komen. Maar dan. dan, uh, hè, dan en dat zelfbeeld is, ligt aan, aan, aan guiselementen. En dat is veel belangrijker dan of de kloof tussen burger en politiek of wat dan ook, denk ik. Het idee inderdaad dat je verhaal, wat je denkt dat echt vaststaat, zoals de wereld is, blijkt gewoon op, zand, op los zand uh, gebaseerd te zijn. En het blijkt niet te kloppen. Er blijken allerlei onderstromen te zijn die je niet gezien hebt. En dat bijvoorbeeld de Fortuyrevolte, dat establishment, het Nederlandse politieke establishment vond het niet alleen afschuwelijk, maar hadden dachten... wat komt er nou uit de grond op geborreld? Het dat was, dat was helemaal niet een idee van... oh, dat is een logische... Eh? achteraf werden allerlei verklaringen verzonden... maar ook vaak hele dwaze verklaringen, wat men geen idee had. Het paste niet in het verhaal. En dat is weer die, die kortzichtigheid. Je denkt dat je het allemaal goed voor elkaar hebt, ook in je eigen leven. Maar dat blijkt, en dat is ook voor, voor heel veel mensen persoonlijk is ook zo... je hebt een een verhaal over je leven. En opeens blijkt het totaal niet te kloppen. En het kan niet zijn wat je ontdekt over je eigen familie... of over jezelf, of over je partner. Maar het kan dus ook zijn dat er iets gebeurt... waarvan je denkt, ja, maar wat ik dacht of vond... dat blijkt dus helemaal niet te kloppen. ja je blijkt opeens Dat is toch van in... Oudijk eigenlijk ja. in de stille kracht. Ja. ja, precies op dat niveau denk ik dat het actueel is. Ja. Ja. Ja, dus je blijkt in een, in, een in een heel ander verhaal eigenlijk een, een rol te spelen. Precies, ja. dus die coupera's ook niet in een soort Tempodulu-sfeer trekken... Of, of in een soort uh, ons Indië of een typisch Indische roman of zo. Dat is allemaal wel waar, maar tegelijkertijd uh, gaat het ook gewoon over hele uh, algemene nou, ervaringen. Nou ja, kijk, het is aardig dat je... van, ik zat dit net even op te zoeken... Uh, je schrijft dat, dat is pagina 61. Zeg je dat ook? Van ja, je moet hem niet in het dat, in dat, in dat nostalgische 19e-eeuwse licht uh, uh, zien. Hij is ook... En dan noem je hem in één adem met een cijfer als uh, Conrad bijvoorbeeld... of Henry James. Uh, ja? Ja, ik dat denk okay. dat, hij, dat hij in zijn beste boeken, uh, en dat heb ik ook, ik heb bijvoorbeeld de Indiaanse schrijver Amitav Ghosh, die, had, die heeft stille krachten, Hidden Force, in de oude vertaling is nu een nieuwe gelezen. En die, zei, die liet mij weten, zei hij, it's a masterpiece. En hij zegt, het is ook de enige schrijver uit die tijd, die een Aziatisch personage van binnenuit beschrijft... op een geloofwaardige manier. En bij mensen als Conrad en, en zelfs bij Forster... alle beschrijvers die ik hoog heb zitten trouwens... konden dat niet? Die konden dat niet volgens hem. Is dat zo? Nou, hij zegt het. Ik ben, ik ben geen Aziat, dus ik kan het niet testen. Hij wel. Uh, en nou, hij is ook maar één Aziat, maar hij vond ja. het in ieder geval geloofwaardig. En dat was het was voor de eerste keer dat hij een geloofwaardig uh, portret tegenkwam... in een schrijver uit die tijd. En dat, dat is een van de wonderbaarlijke eigenschappen van coupeers die dat enorme, scherpe inlevingsvermogen in andere mensen... en dat is niet sentimentele empathie... maar dat is heel goed zien hoe mensen zijn en zich gedragen. En die Indische kant, dus de, de, wat dan de inlandse kant is van de stille kracht... is ongelooflijk uh, goed geobserveerd... En dan zullen er heus wel mensen zeggen... ach, die, dat, dat is allemaal toen... dat is ook eh, het Orientalisme. Maar nou, heel veel zul je er niet in aantreffen. Maar, ja, en dat, dat is natuurlijk ook een groot verschil... Tully, Multituli, waar die, waar die Saïdje naar Dinda wel... Uh, het is een prachtig verhaal, maar dat is een sentimenteel verhaal. En dat geeft Multatuli mm. zelf ook toe. Dus dat is, dat is ja. veel minder uh, realistisch eigenlijk... dan wat Coupiris uh, doet. Ja. Ja, dus daar zie je dat er eigenlijk nog een veel grotere afstand was... Tussen die, tot die Indische ja. wereld bij, uh, bij Multituli. Ja. Het is ook heel scherp. Want op een gegeven moment zegt hij over, over de Inlandse bevolking... ze kijken naar de westeling... en zien dat zijn idee van beschaving en humaniteit... dat dat niet is. En dat, uh, dus hij, ze, ze kijken door hem heen. En uh, dus, bedoeld, dus hij, hij verplaatst zich ook echt in de... hoe kijkt... Hoe kijkt degene die overheerst wordt tegen de overheerser aan? En ik kan eigenlijk. Bedoel, ik ken de hele Indische literatuur maar met, met mondjes maat, maar die, de scherpte van het boek als Van Stille Kracht, wat hij vier maanden geschreven heeft, terwijl hij daar zat. Dus hij deed inspiratie in passeur op voor het boek. Ging aan het schrijven en, en heeft dat in Nederland later afgemaakt. Maar in een hele korte tijdsbestek. Geen wonder dat hij het later ook ongeveer vergeten was dat hij het ooit geschreven had. Want jij schreef het ook allemaal zo snel. Hoe, hoe actueel die is hebben jullie, denk ik, in dit uh, eerste half uur... heel mooi uh, al onder woorden uh, weten te brengen. Voordat ik dadelijk op iets anders over spring... nog even een vraag over... Oké, okay. um, hij kon Aziaten beschrijven zoals Conrad het bijvoorbeeld... zoals jij zegt, niet kon. Wat maakte dan... en dan mag je de Indiaanse schrijver ook weer uh, gebruiken wat mij betreft... wat maakte dat hij dat wel kon dan... Wat zag hij dan bijvoorbeeld dat, dat Conrad uh, niet zag? Nou, ik denk dat. Uh, je moet natuurlijk uitkijken met de Maar wat hij denk ik heel scherp kon. is in zich inleveren in een totaal andere mentaliteit. dan degene waarin hij was opgegroeid. En niet alleen in uh, wat, je, wat er gebeurt met zijn personages in Den Haag, zoals Constance. Uh, maar ook in, in, in iemand als Gerrit, uh, in, in uh, kleine zielen. Een, een, een stoere militair die op een gegeven moment toch aan een soort depressie ten onder gaat. Nou, die leek in... in uh, goed, iedere schrijver kan dat natuurlijk. Iedere goede schrijver kan dat tot op zekere hoogte. En is ook al die personages. Ik denk dat die vieze oom Anton ook weer voor een deel koperen zelf is. Niet misschien in al die viesigheden, die vuiligheden, zoals hij dat dan noemt. <lacht> Hij kon zich echt, uh, echt identificeren. En als je een, een vroeg boek als metamorfose leest... dan is hij is daar ook in zijn jeugd... dat is een heel autobiografisch boek, nadrukkelijk autobiografisch... is hij ook heel bang om gek te worden. Ook letterlijk gek te worden. Omdat hij zich steeds maar in een ander, met een ander vereenzelvigt. Dus hij, hij weet niet wie hij zelf is, maar... Uh, uh, Veen zegt het zich zo, met historische figuren... met mensen uit zijn eigen familie... dat hij dat, hij, dat hij als een vorm van krankzinnigheid bijna ziet... omdat hij zichzelf helemaal kwijt is. En later ontdekt hij dan dat door de artistieke metamorfose... door een romanfiguur te scheppen, zoals Aline Veren... die natuurlijk ook deels couperus zelf is... in zijn beklemming van, dat, van, die, van, die, van die conventies van die tijd... Dat, hij dan, dat dat een manier van overleven is om niet gek te worden. En dan beschrijft hij ook... op het moment dat hij dan niet meer die artistieke metamorfose bedrijft... dat hij dan gaat hij zich weer in historische figuren... Uh, Verdiepen. En dan dreigt, die, dan dreigt de waanzin weer. Dus hij moest zich elke keer. Dat denk ik echt wel dat dat een soort noodzaak was. Niet alleen uit geldgebrek wat vaak gezegd wordt. Hij moest zich steeds maar weer in een andere wereld verplaatsen. Ook om een soort houvast te vinden. Omdat hij eigenlijk geen houvast in zijn eigen leven had. En dat is denk ik de, de, een van de, de, de, de motors achter zijn schrijverschap geweest. Ik zit nu ook hard op te denken. Of het ook iets kan te maken hebben met de aard van het Nederlandse koloniale systeem. Ik bedoel. Um, Conrad heeft natuurlijk over, uh, ook over India geschreven, maar, of India. Ja, uh, ja ook een Maleisië en ook. Ja, uh, maar, maar bijvoorbeeld ook Heart of Darkness gaat natuurlijk over een koloniale situatie die zo ontmenselijk menselijkend is dat dat een ander soort uh, problematiek is, denk ik, dan die in Nederlands-Indië speelde. Ja, dat is natuurlijk. Dus dat is een, Afrika, he, dit is een heel historisch maar, antwoord, daar We zijn natuurlijk vooral op aangevallen door Achebe, uh, Conrad, dat hij zich eigenlijk in die. We zeggen, de inboorlingen die aan de kant ja. van de rivier met pijlen stonden te gooien... dat hij zich op geen enkele manier die op een menselijke manier kon voorstellen. Dat is wat overdreven, maar goed, dat past ook in die jaren zeventig... discours van Achebe. Maar dat is wel een goed punt wat hij maakt. Dat hij zegt, je moet heel Afrika dienen te, hè, als decor voor de ondergang van één Westerling? Dat was, hè, dat was, en dat is op zich wel een goed, goed punt. Wat je me, ik vind dat, maar dankzij heb ik zelf vertaald, benen vind ik het meestelijk boek. Maar je, je, je kunt daar wel over praten en... en, en het is wel waar dat Cooperas uh, die hele die andere dimensie... De, de overheerste niet alleen maar als sentimentaliseerde niet ging exotiseren, hij zag dat ook. Want die, die ene regent die wordt afgezet omdat hij dronken is op een ja. feestje. Dat is heel... En die ene man is toch verliest in een soort... je uh, kunt zeggen de, de, dat Van Oudijk is te verstandig... en, en, en de regent is te, uh, te gevoelig. Die verliest zich allemaal in esoterie en occulte zaken. dus hij, is, hij heeft nou, Iedereen heeft zijn beperkingen, ook op eerst zal ze hebben. Maar ik vind dat hij toch wel die dimensie wel ziet... die heel veel van, van schrijvers als, als Kom laat niet komen. Dat is, weer een van zijn grote, Dit is een van zijn grote verdiensten. Nou, kijk. Dit is een prachtig moment om een hele mooie brug uh, te, te, te maken. Naar Hermans. Nee. Kan niet. Dat... Nee, oké, okay. ik snap waarom dat niet kan. Oh. Dat komt zo. Nee, ik ga dit even uitleggen wat ik aan het doen ben. Dit zijn mensen thuis of in de auto die denken niet, wat nu: dat is in Nederland. Nee, nee, luister, nee, nee dit het ga ik even uitleggen. Vannacht tussen twee en zeven op radio 1... maken Jeroen van Kan en ik en Tom Klaassen een hele nacht over Willem Frederik Hermans. Dat is met uh, Elsmet Etty, Arnold Heumakers, Willem Otterspeer, die over zijn biografie heeft geschreven over Hermans, uh, die in november gaat. Verschijnen. En omdat we vannacht die nacht maken, die live wordt uitgezonden, net als dit, heb ik dadelijk een heel mooi klein fragmentje Hermans. En dat gaat, en dat was mijn brug van daarnet, dat gaat over uh, Couperus. Ja, daar Want, had ik niet zoveel meer. Nee, maar luister, dat gaan we zo horen. Want kijk, het aardige is dat, uh, dat uh, Couperus. Uh, dat, uh, dat, uh, dat Couperus hier nu door jullie is neergezet en echt heel mooi is neergezet als een schrijver... die om heel veel verschillende redenen actueel is, noem maar op... dacht ik, oké, okay, nu Hermans. Nee, niks Hermans, ANWB. Files, die staan nog op de A1 richting Amersfoort... tussen Afrit Soest en Amersfoort Noord, 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht aan ongeluk. En na Den Haag-problemen op de A12 vanuit Utrecht bij het Gouw Aquaduct... In de avond spitsen reden daar zes auto's op elkaar. Drie rijstrokken zijn dicht. Dan blijven ze nog een half uurtje. Er staat tussen Bodegraaf en het Gouwe Aquaduct 6 kilometer. Verkeer naar Den Haag kan beter omrijden via de N11 en de A4. En dat was de... AWB En dit is Radio 1 Brands met Boeken. En ik praat met Bas Heijnen. Van hem verscheen onlangs angst en schoonheid. Louis Couperus en de mystiek der zichtbare dingen. En ook aanwezig Saskia Pietersen. Zij geeft colleges aan de Utrechtse Universiteit over Couperus. En schreef enige tijd geleden De Buik van de Lezer. En dat gaat over Multatuli. Nou, Multatuli, daar heeft Hermans overigens ook een boek over, uh, over geschreven. Maar Hermans heeft zich dat laat ik eens even horen in verband met die nacht... maar we hebben het hier over couperus... heeft zich natuurlijk ook ten loops wel eens over couperus uitgelaten. Hier komt hij. Ik heb het idee dat die mensen het eigenlijk, eh, eigenlijk niet prettig vinden... om mijn stukken te plaatsen. En wat daar de oorzaak van is, dat is eh, natuurlijk niet makkelijk te zeggen. Dat zou je die mensen moeten vragen... maar die zullen dat nooit, nooit, eh, waarschijnlijk ronduit zeggen... wat de oorzaak daarvan is. Maar ik denk wel eens bij mezelf dat het komt... Doordat natuurlijk, als, als, als iemand aanneemt dat alles wat ik over de Nederlandse literatuur vertel, dat dat waar is... Ja, dan zou bijvoorbeeld het onderwijs in de Nederlandse literatuur dat zou, uh, erg moeilijk worden. Want dan vallen de meeste auteurs niet meer... Kijk, een, een, alleen al door zijn kwantiteit is een, is een auteur als, als is belangrijk. Dat geef ik direct graag toe. En er zijn ook... Uh, hij heeft ook unieke dingen beschreven die geen, geen ander ooit geschreven heeft. Die maar heeft het leven in Den Haag, het leven in Indië vroeger. En dat is allemaal waardevol. Maar het is, uh, ja, het is heel erg klein in vergelijking met Zolaar bijvoorbeeld. En ik geloof dat dat de oorzaak in Nederland is. Dat, er, uh, dat het sprookje, dat de, de, de, de volksliteratuur, dat die helemaal uh, niet bestaat of niet meer bestaat. En daardoor merk je ook dat uit Indië afkomstige schrijvers dat die wat beter zijn dan de inheemse Nederlandse schrijvers. Omdat die eh, in hun prille jeugd van hun baboes, van hun kindermeisjes... allerlei volksverhaaltjes, sprookjes hebben gehoord. En ik geloof dat het sprookje, het, volks, het volksverhaal... dat dat eigenlijk de basis ook van de zogenaamde hogere literatuur moet zijn. Want wat is nu het verschil tussen... Een, een sprookje en, en, laten we zeggen, een stuk, een stuk proza van Van Dijssel... het is in een sprookje dat daar alles gebeurt, alles feitelijk wordt gegeven. Ik bedoel, als je het sprookje van Assepoester of, uh, of uh, de gelaasde kat of zoiets dergelijks... Als je dat hoort of leest, ja, dan wordt niet uitvoerig gezeurd over wat voor weer het was enzovoorts meer. En over, over de blaadjes aan de bomen zaten of niet aan de bomen zaten. Al die, die bijkomstigheden die blijven, blijven weg in het sprookje. He, je hoort een, een roodkapje, gaat een bos in. Je hoort niet of het nou een beukenbos was of een dennenbos. Het wordt niet een bos, nou, punt uit. Maar verder gaat het om de mens. De mens in, de, in het sprookje staan de mensen of de dieren die erin optreden. He, de, mensen die, de, de, de, de elementen van de handeling staan centraal. En dat is in de meeste, de meeste Nederlandse hogere literatuur is dat volstrekt afwezig, dat element. En dat is, dat is de grote misère. En dat is de grote misère, al, al dus Willem Frederik Hermans. Die begon met te zeggen: ja, kijk, koperes. Nou, je hebt hem nu, jullie hebben hem nu echt heel mooi op, uh, op een. Uh, Voetstuk gezet en terecht, denk ik ook. Maar goed, dan komt even Herman zeggen: Ja, dat is allemaal wel leuk wat jullie allemaal roepen, maar. Maar dat enorm, is toch geklets. Oh, nou, enorm, kwaliteit. Maar hij is... zegt: Ja, het leven, of als een kwantiteit, dat is ja. prijzende. En dan krijg je dan zo van: Ja, of die het leven in Indië heeft beschreven, het leven in Den Haag. Nou, volgens mij moet je wel heel blind zijn of moedwillig blind of heel jaloers zijn, wil je dat uh, werk over, hè, dat zijn, de, de, er zijn dus mensen die denken dat Copéas alleen maar op een soort uh, behaagzieke manier over, de, over Den Haag heeft geschreven. Als je dat, die boeken goed leest, zie je dat hij de cirkels van de Hel beschrijft. Dat, zijn, dat is een, een, een, een soort uh, hè, heeft meer met Camus gemeen dan met, uh, dan, dan met WF Hermans, zullen we zeggen. Er is, er is in dat werk en dat is een beetje die, uh, Hermans die zei ook dat Coupéas een pen in parfum doopt. Hè? Dus alsof al die overbouwen... En dat is een beeld van Coupéas wat uh, wel bestaat. En je kunt ook wel bewijzen vinden in die 50 delen... in die kwantiteit, zoals Hermans dan zegt. Maar het is uiteindelijk toch een, een, uh, een vorm van slecht lezen... of moedwillig slecht lezen en... en uh, als je het ordinair wil zeggen, zou het de kift zijn... zou je het de kift noemen, om dat werk zo te reduceren. Maar goed, er zijn altijd vijanden van uh, kopiers geweest. Hij heeft een idiosyncratische stijl, hij heeft een invloed van tachtig gehad... dus hij heeft een neiging tot mooi schrijven. In mijn essay probeer ik te verklaren waarom hij... als hij zo'n heel scherp psychologisch boek uh, had geschreven... zoals De Stille Kracht of Langs Lijnen van Geleidelijkheid of de Kleine Zielen, dat hij daarna vaak in een soort symbolistisch proza... of sprookjes, maar niet de sprookjes zoals ze beschrijft... Uh, ja, vluchten kun je zeggen. En dan met een soort pracht van woorden en zo... die voor ons, laten we zeggen, nogal moeilijk is... en misschien wel onleesbaar. Juist als een soort compensatie voor het hele scherpe, existentiële... door alles heen kijkend, zoals hij dat zelf een van zijn personages laat zeggen... Uh, dat hij dat bijna onverdraaglijk vond. Er zit... Er zit als je door je kleine kring heen kijkt, waar de wereld waarin je functioneert, hè, laten we zeggen de wereld van je dagelijkse bestaan, van je baan, van je ambities, van je, van je, van je huisdier. Um, dat je, als je daar doorheen kijkt en je ziet opeens dat je denkt: ja, maar daarachter ligt eigenlijk niks. Dan zit God niet meer. Want als Cooperus kwam het natuurlijk uit de 19e eeuw... waar nou. God nog redelijk uh, overeind stond. En de toen hij dood ging, was God echt wel dood. Dus het idee van al die zekerheden zijn er niet. De, en In die zin, he, we noemen het Heart of Darkness... Ook het, als je een mens verplaatst in een wereldvrede omgeving... in dit geval Afrika... waarin alles waar hij in geloof... plotseling op losse schroeven wordt gezet... wat blijft er dan over van een mens? Dat is het thema van Cooperus. Nou, je ja, zou willen dat Hermans... ik hoop dat hij ergens in de hemel zit... dat hij nog kan lezen. Maar dat hij toch eens opnieuw naar het werk zou uh, moeten kijken. Uh, want daar gaat het uiteindelijk over. En in die zin is er ook wel een uh, relatie tot Hermans. Alleen bij Hermans bleef het vaak in die constatering dat het uh, leven chaotisch was en dat de mensen uh, slecht waren. Cooperus heeft dat wel we iets... Dat we loszand waren. En, ja, en, en Couperus heeft toch nog wel iets meer gedaan dan dat, zou ik zeggen. Dus dat laten we het daarbij laten. Ja, en, en volgens mij is het ook interessant. Het interessante aan Couperus is dat bij Couperus uh, de roman echt op zichzelf mag staan. Terwijl uh, in heel veel Nederlandse literatuur wordt een roman een vehikel om een betoog uh, te maken. Of te, om de lezer ervan langs te geven. Om, of om een afrekening uh, te maken. En dat zie je natuurlijk bij, bij Hermans ook. Hè? Dat hij, dat hij, hij had wel een hele heel autonomistische theorie over de roman. Maar in feite zit het, het barsten van de schimscheut in zijn romans tegen vijanden. en een van de, en, en dat ja. En bij koperen mag de roman het werk, het werk doen. En, en daardoor komt hij ook tot grote inzichten. Een van de mooiste passages uit de Stille Kracht is als. Het, uh, resident van Oudijk ter plaatselijke regent ontslagen heeft... en zijn moeder van een oud-adelijk uh, Javaans geslacht... komt smeek om vergiffenis en uh, smeek om dat ontslag in te trekken... dat die, die van Oudijk, die een rationele, principiële... zeer uh, van Indië houdend uh, man is... Die kan, haar niet, die kan niet zeggen ik trek dat ontslag in. Want dat zijn, is tegen mijn principes. Dan gooit die vrouw die gooit zichzelf op de grond. Maakt haar los en pakt zijn, de, de, het been van de resi, resident. En zet het op haar nek. Als teken van totale onderwerping. En op dat moment komt Leonie zijn vrouw binnen. En dat is een totaal egocentrische vrouw. Die nog nooit aan één gedachte aan andere mensen heeft gewijd. Die alleen maar bezig is. Alle plichtplegingen van haar positie op anderen afschuift. En die ziet die vrouw daar liggen. En die kijkt naar haar man en, en die zegt geef toe. Nu is het moment om het toe te geven. En hij kan het niet. Hij die veel verstandiger is dan zij. En terwijl die, zij alleen maar egocentrisch is. Zij ziet beter dan hij. Nou, dan ben je wel een romancier als je dat begrijpt. Want dat is niet uit te leggen rationeel. Maar in de roman klopt het precies. En ja, dan precies wat jij zegt. Dan zie je dat het geen man is van een, alleen maar een betoog. Of een, uh, dat hij een punt wil maken. Precies, hij laat iets ja. zien hoe mensen zijn. En die zijn vaak helemaal niet zoals wij denken dat ze zijn. Nou is het interessante natuurlijk, en daarom liet ik het ook even horen. Dat wat Hermans hier net vertelde. Is dat ook niet op een bepaalde manier symptomatisch. voor de wijze waarop uh, Nederlanders. Uh, maar ook Nederlandse schrijvers. geneigd zijn. en critici geneigd zijn. om over hun, uh, hun eigen uh, producten na te denken. Hmm. Dus het idee. Het idee, nee, maar snap je dat, dat, dat, dat je, dat je, dat je couperen zou vergelijken met Conrad bijvoorbeeld? Er zijn talloze mensen die zeggen: ja, hoe haal je dat in je hoofd? Of het idee dat je het zou vergelijken met Flaubert. Wat Hermans ook net zegt aan het begin van zijn fragment: luister, het is natuurlijk het haalde niet bij Sola om maar eens wat, uh, wat, ja. wat te noemen. Ja, terwijl ik denk dat Sola veel meer door de tijd achterhaald is, uh, althans niet alle werken van Sola, sommige. Ja. ja, maar wat mij iets is. is onder, ja, die neiging nou, tot onderschatten. Die, de, de, kijk, je moet natuurlijk ook. Eh, kijk, de, de, een van de bednoirs van uh, Hermans uh, ter Braak. Die heeft een appreciërend essay over couperus gezegd. Die zegt: Ja, kijk, uh, die tweepers die vinden dat het allemaal grote wereldliteratuur is van couperus. Nou, dat is niet zo. Hij uh, rekent er wel voor. Hij is ook kritisch. Nou, dat moet je ook zijn, want van die 50 delen, he, daar blijven natuurlijk niet 50 meesterwerken van over. Ik bedoel, het zou wel een unicum zijn. Maar hij zegt: Die toppen, en dan noemt hij onder andere de Stille Kracht, die kunnen zich meten met de wereldliteratuur. Nou, uh, als Hermans geluk heeft dan. Er worden ook één of twee boeken van Hermans bij. Maar vooralsnog is, is, is, is, is, is, is Coupéres op die manier... en waar wordt nog steeds vertaald. Uh, gek genoeg zijn psychologische romans... worden in het Engelse taalgebied altijd uh, in druk gehouden. En zijn meer historische romans, zoals dus Berg van Licht... Uh, die worden in Duitsland toch nog steeds vertaald. Dus hij is ik bedoel, mondjesmaat, maar hij is nog steeds aanwezig. Laten we nu trouwens even in het laatste deel van dit programma... dan een sprong maken naar hoe we de klassieke levend blijven houden. Ja. Dan is het ook aardig dat jij aan het begin van het programma... Saskia Pieters het had over Nederland als uh, schitsland. Als dat zijn we een beetje kwijt. En dat komt goed uit, want er stond uh, in oktober dit jaar... een stuk in uh, Le Monde... En daar valt het woord Gidsland ook in. Dat stuk gaat namelijk over Nederland. En het gaat helemaal over onze leescultuur. En dat is naar aanleiding van een stuk van Bastiaan Bommelier... dat weer in NRC Handelsblad stond. Maar Le Monde heeft het opgepikt. En het bekreunt zich hier ook over Nederland als voorheen Gidsland. En dan zeker als het gaat over die leescultuur. Over jongeren tussen de twaalf even, dan moet ik het goed zeggen, En 10 en 19 die gemiddeld 12 minuten per dag lezen. Nou, Jij hebt in je boek ook nog een opmerking gemaakt aan het begin. Die moet je niet als polemisch opvatten, Saskia Pietersen... Nee. maar dan zit jij aan de Utrechtse Universiteit, Bas... en dan heb je het over couperen en dan verbaas je erover... hoe er over zo'n schrijver wordt gepraat en gedacht. Ja, en zo help je een leescultuur uh, om zeep. En jij zei net voor het programma nog, maar daar mag je dadelijk iets over zeggen, Saskia Pietersen. We zijn bezig met mensen uh, niet te, uh, te overspannen, maar te onderspannen. Maar eerst jij. Ja, wat mij toen opviel, dat is een voorbeeld: dat ik uh, die studenten vroeg, ze hadden noodlot gelezen. Ze dus hadden vroeger een tweede boek uh, van oude mensen. En toen vroeg ik mijn eerste vraag: was, welk boek, oh, al introductie, welk boek vinden jullie beter? En dat eigenlijk heel. Uh, een beetje bevreemd werd gereageerd. En ook andere ervaringen in het onderwijs en ook uh, op, op conferenties. Er wordt, is een neiging, en dat is toch ook logisch. Als je Nederlands studeert, dan beschouw je het ook als meer. Dan ben je niet alleen een plezierlezer. Maar er is wel een neiging in de academische wereld, laat ik dat iets polemisch zetten, om laten we zeggen, het zo verantwoord te houden dat. De, de, het kind met het badwater dreigt te worden weggegooid. Namelijk de leeservaring. Wat een boek met jou te maken heeft. Wat een boek uh, jou zegt. En dat is natuurlijk een soort smetvrees ontstaan. Omdat je zegt hè, voor mensen. Het herkennend lezen dat is een vloek. Als mensen zeggen. Oh, het kost natuurlijk echt een kracht, fantastisch boek. Want ik ben net zelf in Indonesië geweest. Nou ja, dan schrikt, dan schrikt de academicus daar natuurlijk van. Want zo. Hè, dat particuliere. Daar heb je niets aan. Maar aan de andere kant. gaat lezen natuurlijk in diepste zin. wel over herkenning of leren kennen. En uh, als een kunstwerk, want een roman is een kunstwerk, als je op die manier de relatie. Als je, die kun je natuurlijk in stromingen indelen, daar kun je van alles over zeggen. de invloeden aanwijzen, dat en dat. Uh, de relatie met de biografie van de schrijver leggen. maar uiteindelijk, als je, als je de laatste hamvraag vergeet te beantwoorden. wat heeft het boek eigenlijk met mij te maken? Wow, he, en, en verschillende stadium van je, stadia van je leven... zul je andere antwoorden geven. Dus het is niet iets wat in steen gehouden is. Maar dan denk ik dat er iets verloren gaat... Uh, wat laten we zeggen buiten de muren van de, van, de, van de universiteit. Het idee dat die boeken die dan he, van Coupeurs rond de eeuwwende... of tot het begin van de 20e eeuw geschreven zijn... dat die in een... A, een soort bijgezet zijn in een mausoleum. Of in een kanon dus noods, Maar die uiteindelijk op geen enkele manier... meer met, uh, met jouw leven te maken hebben. Als die relatie verbroken wordt... dan, dan, dan ben je ver heen. Dan is het heel moeilijk om mensen nog te laten zien... van ja, maar die, die Van Oudijk... die heeft ook te maken met... Uh, met de wereld waar jij in, in, in verkeert. En ik denk dat je daar... je moet van die smetvrees af. en je moet, uh, Daarom heb ik dat boek ook van mij zo persoonlijk gemaakt. Dat je moet laten zien dat het... Dat het in die literatuur, die verbeelding... Van iemand als couperus in jouw leven een rol speelt en en uh, daar moet je misschien een paar op een paar tenen gaan staan. Ja, ik, ik denk je niet dat jij dat dat jij dat zo mooi kan, zeg maar dat benoemen wat het wat er persoonlijk aan is, ook omdat je een heel lang traject achter je hebt van. Uh, belezenheid, kunnen, goed kunnen analyseren. Dat zie je, je ziet aan dit boek dat je een hele precieze lezer bent die allerlei technieken heeft. Maar mm. uh, wacht even, wacht even, wacht even. Want dus dan ga ik, ik ga jou daar iets over vertellen. Ik ben het vragen. ermee eens hoor, dat, mm. dat dit belangrijk maar is. Maar jij, jij, dat weet ik, volgens mij heb jij dat, zei jij dat. Jij zei een van de rampen die op de middelbare school zich nu voltrekken. is dat uh, leerlingen niet meer uh, gedwongen worden om te schrijven over een boek. Ja, nou ja. Kijk, het, het, opstel, het opstel is afgeschaft als uh, mm. examen in Nederland. Dus je, doet alleen nog maar, je krijgt alleen nog maar multiple choice vragen bij Nederlands bij het eindexamen. En voor zover ze over literatuur schrijven, is dat in een portfolio. Uh, maar dat is nog iets anders dan zeg maar echt essays schrijven over literatuur. Waarin je natuurlijk uitgaat van persoonlijke bevindingen, maar dat probeert te analyseren. En inderdaad te onttrekken aan het niveau van, nou, dit, dit sprak me wel aan en dit. Sprak me minder aan, hè? want dat is natuurlijk gebabbel dat je niet wil, uh, niet wil hebben. En omdat die oefening op de middelbare school er niet is, uh, ja, is natuurlijk dan de vraag: wat ga je doen in de, aan de universiteit en hoe ga je daar. Ja. En ik, maar ik denk, ik ben het ermee eens hoor, dat daar, dat daar ruimte voor moet zijn. Ja, maar, maar het is wel zo dat volgens mij dat heel goed kunnen ook een kwestie is van veel lezen en toch ook technische ja, middelen in handen, in handen krijgen. Nou kijk, het is natuurlijk, en dat geldt natuurlijk voor kunst in het algemeen. Als je een schilderij hebt, dan kun je het hebben over de, de, de waarde, de inherente betekenis van jou van dat schilderij. En dat is best lastig, want he, vind de woorden maar zonder in jargon te vervallen. En je kunt het ook hebben over de prijs van het schilderij. En dat is een stuk makkelijker. Dus wat kies je dat de meeste mensen dan toch uiteindelijk buiten de kunstwereld, het gaat hebben over hoeveel het waard is. En bij die tot is, dat is dan niks waard, dus dan kun je dat toch niet <lacht> eens hebben. Uh, maar het idee dat je. Uh, uh, het, is ook, het is ook wel lastig, maar aan de andere kant, je moet ook niet bang zijn voor gestamel of voor gestotter, of voor af en toe een uitglijden van. Uh, hè, dat is, zo voel ik dat niet of wat dan ook. Dus het is wel. Uh, ik, snap, ik snap het probleem wel. En, en het is, maar kijk, ik, wat, wat mij echt wel. wat ik echt niet goed kan begrijpen. is als je een boek. als een of zoals, als van oude mensen de dingen die voorbij gaan, als je dat leest. Dat boek staat bol van de menselijke ervaring... van de hartstocht, van de, van de vergankelijkheid... voor het idee van ouder worden, verval, het verval. De, de, de mensen die in hun hoofd met die dingen zitten... die ze nooit aan de buitenwereld laten zien. Al die, die hele kolkende... Uh, en we worden ouder woorden. en ouder en ouder. Ja, precies, ja. en vergankelijkheid. En dan zie je, dat heeft het niks met de universiteit te maken... dan zoek je op wiki even op wat er over dat boek gezet wordt. En dan lees je woord naturalisme, determinisme, ja. erfelijkheidsleer. Alsof dat boek daarover gaat. Natuurlijk kun je dat... Allemaal wel herleiden. Maar Couperas heeft niet een handboek van, uh, van het determinisme overgeschreven. En als het determinisme betekent alles is voorbeschikt. Nou, daar geloof ik niet in. Dan kan maar, ik van oude mensen nooit meer. vinden. Maar hier ben ik het helemaal mee eens. Dus Couperas is echt opgesloten geraakt. In ja. literaire stromingen. Ja. En het van de Shackle En dat is het dan. Ja. En dat, dat, kan, dat is ook van belang. Maar dat, dat zegt uiteindelijk nog helemaal niets over het wezenlijke van zijn van zijn oeuvre. Ja, maar dat... wat, wat doe jij als je voor, voor een, een, een zaal... Dat heb je gedaan hè, met Koperens. Die zit voor een zaal met, ja. uh, met, met jonge mensen. Ja. Dat zijn dus al die mensen die hier in de monden... Uh, waarvan wordt gezegd, die lezen nog maar twaalf minuten per dag. Ja, maar, maar die ja. worden onderspannen, want die zouden, best, die zouden namelijk gewoon best twee uur per dag willen lezen. Ja, en je maar hebt dan... ook mensen die. Uh, dat is het Literatuurfest, dat is wel een grote hit. Dat is al elke maand in, uh, in, in de Rode Hoed. En daar zitten zo'n drie, vierhonderd uh, veelal uh, jongeren. En die gaan het over literatuur hebben op een totaal andere manier dan, laten we zeggen, het, het, het doorsnee literaire avondje. Maar hoe open je? Oké, okay, daar zit je Nou, dan, dan, dan zeg ik, ik uh, bedoel, ik meestal geef. Maar dan een soort uh, Godfather heet het, geloof ik. Maar dan, dan mag ik er vaak een boek. Uitkiezen wat dan besproken wordt. Maar, maar nu wat, is het als ik het over kopiëren denk wat is de, de vraag die kopieer zich in al zijn werk stelt? Is, wat is een, hoe zinvol te leven als het leven geen zin heeft? Als je niet gelooft in een, in een God die het is, is weg. Hè, maar als je het zelf moet doen, maar je bent ook beperkt, want je hebt ook je, je voorouders, hè, of het dan toch maar dat determinisme noemen, je bent ook product van je, van je samenleving. Dus je moet met de riemen die je hebt gekregen, moet je ont proberen. Uh, zin te ontdekken in dat leven. Nou, dat is voor ons net de opdracht die voor Coupeers gold. Wij hebben geen andere opdracht dan die. Dus als je, als je op die manier over... dat over, en dan vervolgens kun je over die boeken praten... en wat, dan, uh, hoe, wat je daar bijzonder aan vindt. Maar dat is wel voor mijn gevoel de kern. Dan kan iemand anders een totaal andere kern aanwijzen... in het werk van Coupeers. Dus daar is de literatuur voor. Maar dat, dan gaat het volgens mij wel om iets... wat, wat mij aangaat en volgens mij meer mensen aangaat. Nou, dat is de manier volgens mij om, om, om, die, om die literatuur... literatuur gaat over ervaringen. En als je het loskoppelt van die ervaring... dan, uh, dan, dan wordt die kloof steeds groter. En dan denk je, ja, lezen is goed voor je. Ja, waarom eigenlijk? Dan worden al die dingen niet meer... Die worden dan lesjes die je uit je hoofd leert. Ja, een literatuur is ervaring. Maar wat ik zelf heb gemerkt als, uh, als scholier. Wij hadden, één, wij hadden een hele eigen eigenwijze docent Duits. En die gooide het boek het drama uit. De, de, de, wat hij eigenlijk had moeten volgen. En die liet ons inderdaad essayeren over literatuur. Mm -hmm. En die vragen waren vaak net iets te lastig uh, voor een scholier om te beantwoorden. Mm -hmm. Maar dan... Het feit dat we dat avontuur aan konden gaan, mm -hmm. uh, dat, ma dat maakt dat ik uiteindelijk literatuurwetenschap ben gaan ja. studeren. Dus het gaat niet alleen om ervaringen die je al hebt en het opent ook de wereld van oh, er, dit zijn ervaringen die ook bestaan. En waar ik nog waar ik aan kan raken, maar nog waar ik nog niet de woorden voor heb om ze goed te benoemen. Um, dus het, is niet, het gaat niet per se om identificerend lezen. Zo van dat herken ik allemaal. Maar ik denk ook niet dat je dat bedoelt. Nee, ik hoop niet dat je dat... <laughs> nou, je kunt nee, ook maar... iets herkennen wat je nog niet kent. Precies. dat is, ja, dat is dat, bedoel, Het is niet alleen maar je eigen ervaringen weer zien. Maar het is natuurlijk ook... Kijk, als je, als je Anna Karenina leest en je bent twintig of je nou een man bent of een vrouw... dan zul je heel veel in haar herkennen, maar ook heel veel niet. Het zal ook nieuws voor je zijn. Dus dat is niet een... Daarom is dat, dat die reductie, dat herkennend lezen... als de grote vloek, zomaar maar zeggen. Uh, het, het gaat over een veel dieper soort van herkenning. Uh, en, en, maar als je, dat, als, je dat, als je daar zo tegen gaat verzetten... Dan, dan, wat ik zei, dan gooi je het kind met het badwater weg. Maar, weet je... Het is, dat, het is uiteindelijk allemaal toch helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Nee, denk ik ook niet. Nee, toch? Nee. nee. Maar het is. Het nee, maar is ik bedoel, omdat literatuuronderwijs. Het is wel scheef weer, gegroeid. Ja, maar om dat literatuuronderwijs weer, weer, weer zo te hervormen, daar heb je niet eens heel veel geld voor nodig, volgens mij dat het weer uh, voor veel meer mensen avontuur gaat worden. Ja, maar als Fred Teven, die, ik kan hem weet niet, maar ik heb het uit de tweede hand... Ik, weet niet, ik kan het quote niet vinden, maar die schijnt dan nu literatuur... Uh, onbeduidend geneuzel te, genoemd te hebben. Of Fred Teven. Uh, uh, ja, dat weet ik. <lacht> en, en, maar, uh, maar waar heeft hij dat genoemd? Uh, dat, dat las ik ergens, dus ik moet, even, ik moet even een kleine slag om de arm houden... maar ik, ik heb het toch een paar keer teruggelezen dat hij dat vond. Uh, als, hij dat, als dat waar is, laten we zeggen... en het lijkt mij niet helemaal ondenkbaar dat hij dat gezegd heeft... Dan, dan gaat het er toch om, om die man, tenzij hij die niet wil, uh, maar laten we zeggen, om, om, laat, om een aantal voorbeelden te geven uh, waarin je laat zien dat hij dat ongelijk heeft. En als je, als je denkt: van deze man is zo uh, stomzinnig, uh, dan uh, wij houden ons lekker bezig met de, onze geestverwanten. die dit toch wel weten dat literatuur veel belangrijker is. Dan, nee, dat schiet dus er wel op. Dan geef je het wel op. Ja. En en, denk je dat uh, veel mensen het wat opgegeven hebben? Ik denk van wel, ja. En wat ik zei, Cooperus was natuurlijk heel lang een verplicht nummer op de leeslijst toen dat afgeschaft werd. En wat ik zei, ik kom nu mensen tegen die Cooperus zeggen omdat ze geen idee hebben, ook als referentiepunt niet, niet meer hebben. En dan is er een hele grote kring die dat nog wel heeft, die is er nog wel, maar daarbij, er komt nooit iemand bij, zullen we zeggen. Of, ja. uh, en zeker niet vanuit uh, zomaar een lezer, zeg ja. maar. Die komt niet aangelopen en denkt opeens, tenzij het dus weer in die bloedstroom van die samenleving probeert te Even voor te de goede orde over Fred TV. Een waanzinnig goed ge. Excuses aan als het niet waar is. <laughs> maar dat, nee, maar, maar dan heb ik... ik er wel een andere. Fred Teven is ja. wel de man die ooit bij Barenden van Dorp zat en uh, over de vaste boekenprijs werd uh, ondervraagd. Vind um, je daar ook al over? En toen uh, uh, zei hij: Nee, die vind ik, dat vind ik prima dat hij er is, maar hij wist niet wat de vaste boekenprijs was. Dus Jan Mulder, dat herinner ik me, die begon toen ook te schreeuwen: Ja, maar hij weet niet wat de vaste boekenprijs is. Maar, hij dacht dat het een prijs was die mensen kregen of? ja oké okay. ja. maar goed dat vind ik een goede maar goed, prijs kijk je, nee, je mag het opzoeken heel, ook. Er, nee he. maar ik ga daar niet badineren door ja. jij vindt jij vindt eigenlijk dat je, dat, je, dat je gewoon met hem in een serieuze discussie zou moeten gaan en moeten zeggen luister lees dit eens ja. en om, neem dit gewoon eens serieus om te beginnen ja en maar om het dan wat op de spits te drijven is denk ik dat je je kunt zeggen die die, die literaire cultuur die in Nederland onder druk staat. Hè, wat dan ook in uh, Le Monde dan bereikt zelf. Nou ja, dat staat er gewoon. Ik ja. denk dat er zoals zoveel oude uh, instituten en culturen... en manier van, van doen onder druk staan op dit moment. En uh, de universiteit staat ook onder ja. druk. De kranten staan onder druk op een bepaalde manier. En niet alleen financieel economisch... maar ook op een manier om een nieuwe verhouding... Te, tot een uh, nieuwe dynamiek in de cultuur te vinden... waar uh, Barico over geschreven heeft in, in de Barbaren. En hij zegt, en daar ben ik het wel mee eens... Dat, je, dat die nieuwe dynamiek die kun je dan uh, ontkennen... En Dan zeggen we gaan een museum voor nationale geschiedenis oprichten. Maar dat is een soort, eh, tegen, eh, een soort, soort, soort tegenbeweging. Maar in museum gaat dat echt niet, de tijd niet keren. Dus je kunt ook zeggen, in die nieuwe stroom van die dynamiek... waarin de literaire avonden van vroeger vervangen zijn... door iets als literatuurfest, Of in ieder geval, die staan nu naast elkaar. Dus we staan het een, is niet niet vervangen van het andere. Dat je in die nieuwe dynamiek... Uh, uh, probeert die, de dingen die van vroeger zijn, die van voor 1980 zijn... Zeggen, en die voor je gevoel echt de moeite waard zijn om mee te nemen... dat je die probeert uh, in die nieuwe stroom in te brengen. En dat is de, maar dat betekent wel dat je vaak buiten je eigen uh, kleine wereld moet gaan staan... en in, in locaties moet opzoeken of plekken of, of uh, entourages moet opzoeken... die niet bij de traditionele literaire cultuur horen. Ja... Helemaal mee eens. Uh, en ik zat nog na te denken over de, de kwestie... Hè. hoe gaan we er in het onderwijs uh, mee om? En, en ja, als we een pleidooi houden hier volgens mij... voor een vrijere omgang met literatuur... Um, dan is er gewoon... De, wat nu heel lastig is... dat er natuurlijk zo'n druk op het onderwijs staat... wat betreft efficiëntie en afstudierendement. En als, als een opleiding dat niet haalt... dan wordt een opleid, worden ze gewoon keihard afgeschaft. En dat zie je natuurlijk ook op de middelbare school. De, de, de reden dat het allemaal multiple choices geworden is... dat de illusie dan is dat dat allemaal transparant is... Nou ja, dus dat, zijn, dat is lastig. Om daar en tegen die keer in te gaan. Ja, maar, maar het zal uh, moeten. We ja, moeten ja, en, afronden En, en, en hard ook als het nodig is. En, en het is nodig, denk ik. En het is nodig en hard ook. En dit was Brans met boeken op Radio 1. En ik had vanavond de gast Saskia Pietersen en Bas Heijnen. Naar aanleiding van Bas een boek over couperus angst en schoonheid. Louis Couperus, de mystiek der zichtbare dingen. Dadelijk achter is hier Max met twee dingen. En twee dingen staan al de hele week in het teken van vluchtelingen. Mensen die huis en haard moesten verlaten. Vanwege oorlog, discriminatie, politieke onvrijheid. En vanavond praat maar Rijntjes met oud-staatssecretaris oud Gabor... die zelf op zijn zestiende als politiek vluchteling... uit Hongarije naar Nederland kwam. Volgende week ben ik hier weer tussen zeven en acht uur. En dan praat ik met Maarten Doorman en Sandra...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 Een derde van de regering heeft het vertrouwen in de islamitische regeringspartij opgezegd. Stevent Tunesië af op een Egyptisch scenario of zijn dit de geboortestuipen van een prille democratie? En wat zijn dan de oplossingen? Zondagavond tussen 7 en 8 bij Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, dan puntje 4 van deze vergadering. De vestiging in Soudan. Schiedam? Nee, Soudan. Oh, die dam. Soudan. Te veel galm? Voor een perfecte oplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel voordelig wegrijden. In de toch al zuinige Vito.